De premier vanmiddag na het vragenuur in de Tweede Kamer. Ik hou staande uh, dat van mijn uitspraak in de campagne geen nieuw steunpakket, uh, geen afslag op de schuld, uh, geen uh, nieuw geld naar de Grieken, dat blijft overeind. Maar als u mij vraagt kun je de hele uitspraak overeind houden, geef ik u ronduit toe, ik kan niet de hele uitspraak overeind houden.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 Frankrijk zal de aanvraag van de Palestijnse autoriteit... voor een waarnemersstatus bij de Verenigde Naties steunen. Minister van Buitenlandse Zaken Fabius heeft dat bekendgemaakt. De Palestijnse president Abbas legt het verzoek donderdag voor... aan de algemene vergadering van de VN. Britse media melden het ook Groot-Brittannië. De aanvraag zal steunen. Omdat de Palestijnen kunnen rekenen op veel steun in Afrika... Latijns-Amerika, Azië en in de Arabische wereld... lijkt het vrijwel zeker dat de aanvraag een meerderheid krijgt. Nederland stemt donderdag tegen. Volgens minister Timmermans is het verzoek niet goed voor de band tussen Israël en de Palestijnen. Het weer in de kustgebieden de grootste kans op een bui. Morgen zijn er wolkenvelden en enkele zonnige perioden. En vooral in de kustgebieden weer een enkele bui. Het wordt een graad of acht. ANWB ah, Verkeersinformatie. Een goede 50 kilometer file. En de opvallende zaken zijn de A1, Apeldoorn-Hengelo... 5 kilometer tussen de Afrit Rijssen en knopen Azenlo. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Er was een aanrijding op de A12, Den Haag richting Utrecht. Daardoor file tussen Zevenhuizen en Reewijk 5 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open bij Reewijk. En heeft een auto met pech gestaan op de A27 Utrecht-Gorkum... 4 kilometer bij Lexmond. De rijstroken zijn weer open.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 Special Block. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Zometeen ons economiepanel klinkende munt. Maar eerst gaan wij het nog even hebben over Egypte. De nieuwe Farao wordt hij inmiddels al genoemd. De Egyptische president Morsi. Hij heeft met zijn beslissing om de rechtelijke macht buitenspel te zetten... de woede van de oppositie op zijn hals gehaald. En ook in het Europees Parlement... is de stap van de eerste democratisch gekozen president van Egypte... niet onopgemerkt gebleven. De liberale fractievoorzitter Guy Verhofstadt waarschuwt voor een nieuwe dictatuur. Judith Sargentini, zij is Europarlementariër voor de Groenen... was vorige week in Egypte om daar te praten over economische samenwerking en democratie. Dag mevrouw Sargentini, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u eh, daar ook gepraat met Morsi toen u daar was? Ja, we hebben Morsi ontmoet. En ik heb hem een jaar geleden, toen hij nog eh, ambteloos burger was en net uit de gevangenis kwam, ook al een keer gesproken. Mm -hmm. Dus dat is nu de tweede keer. Ja, en nu maar kort voordat hij dit decreet de wereld liet zien, heeft u enig idee waarom hij zo'n vergaande maatregel bekend heeft gemaakt in die bewoordingen? Nou, ik denk dat eh, de politici in Egypte, eh, en evenals de rechtelijke macht, eh, niet zo goed kunnen polderen. Uh, compromissen, dat woord komt uh, niet bij ze voor. Dus Morsi reageert op het Hoge Gerechtshof, die nog uh, in, in Mubarak-tijden leeft, en denkt dat ze wel gewoon uh, het constitutionele parlement kunnen ontbinden. Waardoor er dus al helemaal niemand meer een nieuwe schrij uh, grondwet schrijft. Mm -hmm. En Morsi reageert daarop. Um, het is water in, uh, als water op vuur. Maar dus gewoon, uh, hij, betaalt uh, met, hij betaalt ze met gelijke munt. Maar, het is voor... nou, maar daar, klinkt, daar zou het doorklinken dat ik het toejuich en dat is zeker niet het geval. Maar ik probeer wel te begrijpen wat hier aan de hand is. En hier zijn uh, oud-Mubarak-aanhangers en, en, en de nieuwe leiders zijn met elkaar in strijd. En ondertussen ligt de, ligt de vernieuwing van dat land stil. Ja, en dan is er veel uh, geoorloof, zegt u, althans in woord... Want hij heeft toch met zoveel woorden eigenlijk gewoon gezegd... het is een soort machtsgreep. vanaf nu zijn al mijn besluiten onaantastbaar. Dat, je kan je voorstellen dat dat niet voor heel veel uitleg vatbaar is. Nee, ik vind dat ook echt niet de, de juiste uh, manier. En ik denk dat beide kanten een stap terug moeten doen... dat Morsi zich moet laten controleren door het, uh, het hoge Gerechtshof. Maar dat hoge Gerechtshof zijn dreigement... om, de, om, het, uh, om het parlement uh, uh, naar huis te sturen moet intrekken. Hm. Want... Laten we, laten we wel even bekijken dat zo'n hoge gerechtshof... Daar zit, daar zit iemand aan de leiding die nog uh, uit Mubarak-tijden stamt... en die uh, is niet klaar voor de verandering. Maar er zijn verkiezingen geweest in dat land. Uh, uh, uh, de moslimbroederschap heeft gewonnen. Niet mijn favoriete partij, maar ze hebben wel democratisch uh, gewonnen. En daar zal dus ook de gerechtelijke macht zich een houding toe moeten geven. En dat kan niet een houding zijn van constante obstructie. Nee, dat is begrijpelijk, maar dan nogmaals is de vraag of dit de manier is om, om dat tegen te gaan. Kiefer Hofstad, uw collega in het Europarlement, dan van de liberale fractie, die, die maakt zich ongeruster dan u, lijkt mij. Die waarschuwt voor een, voor een machtsgreep van Morsi en dat hij ongelimiteerd zijn gang kan gaan. Uh, ja, tot wanneer? Ik maak me heel enorm ongerust over. Maar niet alleen maar over wat Morsi doet. Ik zie hier twee uh, groepen tegenover elkaar staan. En ook in het parlement wat ik, uh, wat ik bezocht... waar ik dus alle politieke partijen gesproken heb... zie ik dat de omgangsvormen heel hard zijn. Dat ze elkaar uitschelden. Uh, en in plaats van uh, samen proberen te schrijven aan een, nieuwe, aan een nieuwe grondwet. Ik denk ook dat Morsi een stapje terug moet doen in wat hij zegt... en dat hij, uh, dat hij zich gewoon, dat zei ik ook net, moet laten controleren door dat gerechtshof. Maar ik zie het ook wel een beetje als een schaakspel... waarbij de eerste stap uh, dus gezet is en de tegenzet van, uh, van Morsi is... Als, u, als dat zo moet, dan ontsla ik de uh, hoogste rechter. En nu zullen beiden zich moeten terugtrekken... en proberen te werken aan een, aan een grondwet. Want... Ja, ondertussen uh, is dat land uh, zonder uh, serieuze uh, democratische controle. Mm -hmm. En dat kan natuurlijk niet zo doorgaan. En denkt u dat er vanuit de EU, u bijvoorbeeld, of mevrouw Ashton... die was ook uh, bij dat bezoek, uh, um, Morsi een beetje uh, kunnen sturen... wat dit betreft, en zeggen doe wat water bij de wijn? Ik denk dat het hem zeker wordt aangeraden. Maar volgens Officieel maar moet Europa... of gaat dat allemaal achter de schermen? Oh, ik, ik verwacht dat dat achter de schermen uh, gebeurt. En dat zou ik ook uh, toejuichen. Want ik denk dat Europa zich één ding moet blijven realiseren. We hebben heel erg lang, heeft uh, Europa en de lidstaten... hebben meneer Mubarak gesteund vanuit de gedachte... Uh, hou ze daar maar rustig. Het maakt niet uit dat het Egyptische volk geen democratie kent. En als wij nu eigenlijk eenzelfde soort mentaliteit gaan aanhangen... en, uh, en, en denken, uh, we vertrouwen meer op die ongehoofddoekte uh, dames en heren... uit de Mubarak tijd dan op de, op de mannen, uh, met, uh, mannen met baarden uh, van meneer Morsi... dan krijgen we in ieder geval geen uh, democratie en stabiliteit in dat land. Goed. Beide groepen moeten water bij de wijn doen. Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. Heel hartelijk bedankt. En zoals beloofd, klinkende munt, ons economiepanel. Vandaag met Hendrik Meesman. Hartelijk welkom Hendrik. Van vermogensbeheerdersbedrijf Meesman Index Investments. En Jan Maarten Slachter. En hij is directeur van de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. Ook hartelijk welkom. Um, we beginnen even met uh, het volgende... Peter Paul de Vries was de voorganger van jou, Jan Maarten. Heeft inmiddels een eigen vermogensbeheerderbedrijf. Die was vrijdag bij RTL Z in een uh, uitzending. En waarschuwde daar ineens, voor mij vanuit het niets, maar wie ben ik... dat de SNS-bank nog voor de kerst uh, zou moeten aankloppen in Den Haag voor staatssteun. Dat ze nog een aantal weken de tijd heeft om orde op zaken te stellen. Hij zei dat. Je zou zeggen, dan moet hij kennis van zaken hebben. In elk geval deed het mij, maar ook een aantal journalisten... die er daarna over geschreven hebben, denken... aan wat Pieter Lakenman heeft gedaan bij de DSB-bank. Dat was een daadwerkelijke oproep. Haal je geld weg. Dat gebeurde nu niet. Maar er wordt gezegd, er staat een bank heel erg op omvallen. Het wordt een beetje gevaarlijk. Um, vind jij, Hendrik, dat je dit soort uitspraken... ongeacht wie ze doet, maar dat dit soort uitspraken... gedaan kunnen worden zonder dat een bank zich daartegen verwieren kan. En je weet wat het losmaakt bij het publiek. Ja, voor, ik heb de uitzending niet gezien, maar wat ik er gezien over heb... Dat, in ieder geval wat de journalist, journalisten erover geschreven hebben... Um heeft hij ook niet echt opgeroepen op tot nee, een bankrekening? In de zin van: haal je geld weg bij een bank. Dus ik vind dat dat inderdaad, daar moet je echt mee oppassen. Maar dat hij uh, uh, heeft gezegd dat er inderdaad uh, nou, problemen zijn bij SNS-banken. en dat we uh, wellicht staatssteun nodig, nodig hebben. Ja, voor mij is dat dan niet nieuw. Ik zit in de financiële ja. wereld en dat is al, ja, al, al, al maanden wordt daarover geschreven en gespeculeerd. Um, en dat heeft zelfs in het Financieel Dagblad gestaan. En dus ik, ik heb niet het idee. Ja, voor mij stond daar eigenlijk niets nieuws in. Behalve dat hij dan inderdaad een soort datum noemde: hè, nou voor ja, Kerst. Maar dat was het. Zo, zo. Dus dat geeft misschien aan dat er inderdaad iets urgenter is dan we misschien denken. Maar verder, ja, we moeten zeggen, zoals ik het gelezen heb, vond ik dit niet iets waarvan ik zeg: het gaat echt over de scheef. Het was misschien verstandig geweest om het inderdaad even niet over te hebben. Maar ik vind het niet iets waarvan, uh, ik, ja, de storm, een beetje storm in een glas water toch. Oké, okay. Jan Maarten, dat, dat kan dit zijn, een storm in een glas water. Het heeft in elk geval de discussie weer doen oplaaien. Hoe voorzichtig moet je zijn met het uitspraken doen over de, de toestand van banken? Wat je daarvan van, van weet in elk geval. Na alles wat we mee hebben gemaakt bij de DSB-bank. Dat was één knip van meneer Lakenman. Die zei, jongens, het gaat daar echt slecht. Nu naar het loket en je geld halen. En heel Nederland sprong van zijn stoel. Ja, je moet natuurlijk voorzichtig zijn met alles, met alles wat je zegt. Uh, ik denk dat dat uh, verhaal van Lakenman en de DSB... toch ook wel een beetje een eigen leven is gaan, uh, is gaan leiden. Uh, later is dat nog eens een keertje goed uitgezocht... Uh, door meneer Scheltema, wat er nou precies is gebeurd. En De conclusie is eigenlijk dat DSB, uh, wat Lakenman zou ook, ook zou hebben gezegd... in de problemen was gekomen, en heel snel. Mm -hmm. uh, dus Lakenman heeft uh, de vinger op de zere plek gelegd, uh, heeft denk ik... De paniek wel degelijk vergroot. Maar heeft, uh, heeft niet DSB het laatste zetje gegeven? Nee, zo de, is het niet. Nee, maar er wordt ook gezegd niet van uh, het was niet waar, maar dat het onverantwoordelijk was. En daar gaat het dan natuurlijk om. Denk goed na wat je zegt nou, in zo'n gevoelige situatie. Ja, ik denk dat je dat inderdaad, uh, dat uh, maar dat. Maar dat, dat is een persoonlijke afweging. Dat is overigens ook de, ook de afweging van de. Uh, van de journalist of het medium dat het podium biedt uh, voor, een dergelijk, uh, voor een dergelijk verhaal. Uh, iedereen heeft daar zijn eigen verantwoordelijkheid, moet daar, moet daar, goed, uh, moet daar goed over nadenken. Uh, en als luisteraar moet je je natuurlijk afvragen, uh, wie zegt dit? Uh, weet hij meer dan ik weet? Uh, of zegt hij in feite wat inderdaad een maand eerder al in het financiële dagblad uh, stond? Uh, een bank kan zich er wel degelijk tegen verweren. Dat heeft de SNS ook gedaan door onmiddellijk uh, met een bericht naar buiten te komen over uh, hoe het werkelijk uh, vo mm -hmm. voor staat. En je hebt dus ook gezien dat uh, afgelopen vrijdag was er een, een korte dip in de, in de koers uh, na die uitspraken en die is vervolgens weer, uh, weer hersteld. Uh, uh, dus volgens mij is de... Uh, nou ja, de dat stomig als water. Ik denk dat dat wel, dat dat wel juist is. Dan wordt er, uh, de, wat ik al zei, de discussie leidde toch weer even op. En uh, er werd ook gesproken in een aantal columns over een wet die in de maak zou zijn. Die kennelijk ook wel in de maak is, maar ergens nog in, in radartjes uh, verstrikt is geraakt. Een wet waarbij dit soort uitspraken, uitspraken doen over financiële instellingen omdat je die kennis hebt en daarmee paniek veroorzaken... dat dat gewoon bij wet strafbaar gesteld zou moeten worden. Als ik jullie nu al zo hoor, lijkt mij het heel moeilijk om dit concreet in een wet te vatten, Hendrik. Hoe stel je je voor dat ze dat in gedachten hebben? Ja, ik, ik uh, denk het wel. Ik vraag me ook af hoe je dat uh, in de praktijk moet gaan uitvoeren, zoiets. Ik ben ook benieuwd wat de rijkwijde van zo'n wet is. Ik kan me er iets bij voorstellen, alhoewel ik nog niet eens weet of dat... Verstandig is, maar dat je zegt echt concreet oproepen tot geld weghalen bij een bank. Ja, dan dat is een, daar moet je net voorzichtig mee zijn. Ik weet niet of je dat in wetgeving moet vaststellen. Maar ik, wat ik erover las, is dat inderdaad de rijkwijde eigenlijk nog misschien wel wat breder getrokken wordt. Dat je überhaupt het vertrouwen in financiële instellingen uh, niet mag ondermijnen. Uh, de ja. zulke soort ja. nou, dat, dat zou in mijn ogen veel te ver gaan. Um, sterker nog, ik denk dat een deel van de reden... waarom we bepaalde problemen hebben nu... is dat we in het verleden juist veel te veel vertrouwen hebben gesteld... in financiële instellingen. Zowel door toezichthouders bijvoorbeeld, als door consumenten. Mm -hmm. Ik vind dat we juist kritischer moeten zijn... en minder vertrouwen in zekere zin moeten hebben. Niet iedereen geloven op hun blauwe ogen. Um, dus uh, dat, dat, dat, als dat die rijkwijte verder gaat... lijkt me dat zeer problematisch. Zou ik geen voorstander van zijn. Ja, Maarten? Nee, ik denk dat je, dat je ook erg moet uitkijken... met het, met het inperken van de vrijheid, voor, vrijheid van meningsuiting. Daar, daar gaat het natuurlijk over. Ja. Um, uh, en, en ondertussen is het nog steeds zo, en het is nu al zo, dat als je kunt aantonen dat de uitspraken die iemand heeft gedaan uh, onjuist, uh, onjuist waren uh, en schade hebben, uh, hebben veroorzaakt. Dan heb je wel gewoon een civiele uh, vordering en dat kan oplopen tot miljarden als er inderdaad uh, werkelijk een ongeluk gebeurt met een, met een bank. Dus uh, er, er zijn nu al uh, juridische mogelijkheden om, uh, om dit soort dingen aan te, aan te pakken als het inderdaad uh, ten onrechte of als grap is, uh, is, is gebeurd strafrechtelijk uh, uh, uh, uitspraken uh, kunnen vervolgen... in een democratische samenleving, is denk ik toch wel erg problematisch. Oké. Okay. Helder, we gaan naar Griekenland. Uh, we gaan helemaal niet naar Griekenland. We zitten gewoon in Hilversum. We gaan het hebben over Griekenland. Uh, ze zijn het eens geworden vannacht. Uiteindelijk, afgelopen nacht, de uh, Europese Centrale Bank en de Unie en het IMF. Een nieuwe hulp aan Griekenland, een nieuwe steunronde. En kort gezegd, komt het erop neer dat, de rente op de, uh, dat er minder rente betaald gaat worden door Griekenland. Dus minder rente op het geleende geld en dat de looptijd van de lening langer gaat duren. Dat betekent dus dat er geen kwijtschelding van de schulden is, maar dat het ons en andere uh, geldschieters toch geld gaat kosten. Gewoon omdat je minder rente krijgt en omdat het langer duurt terug te betalen. Hendrik, is hiermee voldoende lucht geschapen, denk je? Even nog niet over wat het voor Nederland betekent... of voor verkiezingsbeloftes van meneer Rutte. Is hier uh, voldoende lucht geschapen voor Griekenland... om er nu dan eindelijk zeker uit te krabbelen? Nee, dat is heel eenvoudig. Nee. Oh, we zijn <laughs> snel klaar. Dat is, nee, dat, dat, dit is echt weer. Ja, wat mij betreft, het zoveelste voorbeeld van het, uh, het tijdkopen eigenlijk. Hè. Er wordt wel een dat klein is het nu letterlijk? beetje. De, ja, letterlijk. Ja, de lasten worden een klein beetje verlicht. Ik zag een bedrag van 70 miljoen voorbij komen voor Nederland. Nou ja, dat kosten. dat per jaar. Maar goed, dat stelt natuurlijk heel weinig voor. Um, dus ja, dit is uh, heel wezenlijk verandert het bijzonder weinig. De doelstelling is nu om, als alles meezit, als alles meezit in 2020, is over acht jaar, dus acht jaar lang moet alles meezitten. En dan zou de schuld, als het meezit, teruggebracht zijn tot 124% van het BBP. Ja. Nou, dan zit je nog te hoog. En dan moet alles meezitten. Dat zal het ongetwijfeld niet zijn. En dan zit je nog te hoog uit alle onderzoeken, blijkt dat zo gauw die schuld boven zo'n beetje 100% van BBP komt, dat het dan vertragend gaat werken. Dus het gaat niet werken. Dit, um, ook als alles meezit. En dat zal het ongetwijfeld niet zo zijn. Dus de enige oplossing wil je op... Dat, dat is ook de les uit eerdere crisis. Je zult die, schulden moeten, die schuldenlast moeten verminderen en dus kwijtschelden afscheiden. Je bent het eens met, met zal... het IMF? Ik ben het helemaal mee eens. Ja, dat hadden ze dag één al moeten ja. doen. Ze hadden nooit dit hele traject in moeten gaan, dat meteen moeten doen. En, dan, uh, nou, en dat dan hebben neem je... ook heel veel mensen destijds gezegd dat dat veel beter was. Dus het, is, het is tot nu toe alleen maar uitstel van excuusie geweest. En de, de totale kostenpost wordt alleen maar groter. Maar dus... dan neem je Jan Maarten op de koop toe dat Griekenland. Uh, uh, dat er geen dwang meer is om nou, ervoor te zorgen... dat het zich niet nog eens voordoet, elders. Dat, dat is inderdaad het punt. Ik ben het uh, wel eens met, met de analyse. Uh, maar wat hier gebeurt, is uh, wat, wat in goed Europees-Engels... muddling through uh, wordt, uh, wordt genoemd, doormodderen. Uh, waarbij uh, iedere keer wel net uh, dat kleine beetje adem wordt, uh, wordt gegeven. Maar tegelijkertijd... Uh, uh, het, het blok op het been nog niet wordt... Uh, dit zijn allemaal mooie metaforen die door elkaar heen gaan lopen... maar de druk blijft er inderdaad wel op. Dat is één kant van het verhaal. En dat is niet alleen richting Griekenland... maar dat geldt ook voor andere uh, debiteurenlanden als, als Spanje. Uh, het moet niet te makkelijk zijn uh, nee. om schuld te laten, uh, te laten verdwijnen. Dat is één ding. En het andere is natuurlijk de binnenlandse politieke dimensie... die dat ook heeft. Dat geldt hier in Nederland... Waar we, waar VVD bepaalde verkiezingsbeloftes heeft, uh, heeft gedaan. Maar het geldt uh, misschien nog wel net zo hard, misschien wel zwaarder, in Duitsland. Waar nog verkiezingen moeten komen. Mm -hmm. uh, uh, en uh, dat betekent dat, dat, er op, dat er een aantal dingen tegelijkertijd in balans moeten worden, uh, worden gehouden. Maar dat in, is in dat onmogelijk. Dit, op een bepaald moment kan niet alles tegelijkertijd in balans zijn. Dat is, dat is dus wat wordt geprobeerd. En ik, ik ben het eens met Hendrik als hij zegt... Ja, dat, dat dit, zou, dit zou moeten gebeuren. Het zou eigenlijk al lang eh, moeten zijn gebeurd. Maar dat is, eh, ik denk dat dat in de praktijk onmogelijk was... om dat voor elkaar te krijgen nog steeds onmogelijk is. En dus worden, nou ja, zoals het heet, wordt het blikje nog wat verder over straat geschopt... Eh, tot de volgende eh, crisis. Mag, mag ik even zeggen, dat... maar ja, Maarten? Want je zegt, het is onmogelijk, maar met Argentinië doen we het wel. En met Rusland hebben we het gedaan. En met allerlei andere landen hebben we het gedaan. Waarom zouden we een land als Griekenland anders behandelen... omdat het toevallig lid van de EU is? Ja, we vinden het, het tast het aanzien van de EU aan... dat een land die meedoet aan die muntunie... Uh, ja, zijn, zijn schulden niet kan afbetalen. Maar... Ik zie niet in waarom je zo'n land anders zou moeten behandelen dan andere landen. En ik ben het met je eens, dat haalt de druk van de ketel. Maar zoek dan naar een andere manier waarop je dat misschien toch ook weer kan bewerkstelligen. En in dat kader denk ik dat uh, Trichet, de oud-president van de ECB... een heel goed voorstel heeft gedaan dat ooit. Was? Hij heeft het gehad over wat hij noemt voorwaardelijke overdracht van soevereiniteit. Moeilijk woord, maar in feite wat hij zegt is... op het moment dat je niet aan bepaalde criteria afspraken houdt... dan wordt er ingegrepen door een instantie... IMF, het zou zo'n trojka kunnen zijn als nu... maar dat gaat verder dan wat er nu gebeurt. Nu houden ze een beetje toezicht op wat de Grieken zelf doen. Mm. Maar dan zegt ze, je krijgt, een soort, dan, dan, dan krijgt er een, een instantie of een groep... gaat gewoon niet alleen toezicht houden... maar gaat ook zich bemoeien met de uitvoering van de bezuinigingen... en de structurele hervormingen die moeten plaatsvinden. Dat is precies wat er en in Argentinië dus is gebeurd en in Mexico. Ja, wat je zei, ja. Nou, Dit, gaat, Mexico, nog ver, dit ja. gaat verder. Want binnen de EU kun je ook afspraken maken met Argentinië... zou dat moeilijk zijn... Maar binnen de EU zou je de afspraak moeten maken... op het moment dat je je niet aan bepaalde afspraken houdt... of je schulden niet kan terugbetalen. Bepaalde criteria moet je vaststellen. Wordt er ingegrepen en ben je inderdaad een deel van je soevereiniteit. Dus ja, tijdelijk dus... kwijt tot alles weer op orde is. En dan gaan we weer terug. En dus landen ja, Martin, die zich netjes dus je zegt, aan de regels ik begrijp houden. Het, je zegt, je, de schulden worden allemaal kwijtgescholden... maar je hebt twintig jaar TBS. Ja, stijl, ja. Als, je, als je ziet dat nu in, uh, in Griekenland al de, de borden worden rondgedragen... met mevrouw Merkel uh, mm. met een Hitlersnor erop... Uh, uh, getekend. Uh, uh, dit is uh, dus de vraag of dit zomaar, of dit inderdaad een druk op de knop is. Uh, het, is het is denk ik, uh, uh, bedoel, ik kan, ik, ik kan me met, in, in theorie voorstellen uh, dat je dit uh, uh, bij een toch betrekkelijk trots land als Griekenland voor elkaar krijgt. Dat daar gaat echt nog heel veel uh, uh, geweld denk ik, aan, uh, aan vooraf, of in ieder geval heel veel ophef. Argentinië was natuurlijk toch een veel meer geïsoleerd uh, geval. En uh, uh, het punt is natuurlijk dat, uh, ge, bedoel, dat Griekenland onderdeel is van de eurozone... ...maakt natuurlijk toch wel heel veel uit in deze, uh, deze discussie. Omdat je de besmettingseffecten hebt richting die andere uh, eurolanden... Die, ...die ook uh, met schulden, schuldenproblemen uh, zitten. Uh, dat, maakt dit zo, uh, dat maakt dit zo lastig en zo ingewikkeld, het domino-effect... Dat, ...dat er achteraan uh, dreigt te komen. Maar dat, ik, ik denk juist ik doordat van? we niet hebben ingegrepen hebben we juist dat domino-effect gehad. We hebben dat gezien. Dus ik weet niet of ingrijpen... Um, misschien juist een minder domino-effect teweeg had gebracht. Had. Dat is moeilijk te zeggen. Had maar is gehad. het maar nu hebben te laat? Maar nu, we, we hebben, we hebben is... niet ingegrepen. We hebben dat domino-effect gehad. En dat is eigenlijk pas een beetje tot rust gekomen. Van de zomer toen Draghi, dus president van de ECB... Heeft zegt uh, zijn bezoek uit de voorschijn heeft gehaald. Dus we hebben dat sowieso gehad. En ik denk dat in beide scenario's je dat gehad had. Um, en ik ben er niet van overtuigd... dat het wat pad we, wat we gekozen hebben tot minder... Zeg maar ja. Over op andere landen heeft overgeslaan dan als we hadden gezegd. We schrijven het gewoon voor een deel. Niet helemaal natuurlijk, mm -hmm. maar voor een deel gewoon meteen af. Ik, ik zeg ook niet Testmaken. dat dit, dat dit het, uh, het ideale scenario was. Maar ik probeer uit te leggen waarom het zo is ja, gebeurd. Ja. Uh, en ik, en ik, ik heb ook wel. Ik vraag ook wel voor enig begrip voor de, voor de politieke realiteit... in al die verschillende, uh, verschillende landen. Ja. ja, nou ja, kijk, hier onze, de, onze eigen premier Rutte... die nu erkent dat hij een verkiezingsbelofte heeft geschonden... namelijk geen cent meer naar Griekenland. Hij zegt nu, zijn uitleg is, of zijn, zijn um, excuus is... jammer dat ik de belofte niet helemaal waar heb kunnen maken. Als je daar zo makkelijk mee wegkomt... dan hoeft Duitsland ook niet te vrezen, lijkt me. He? En dan zouden ze misschien uh, andere, andere met andere ja, voorzetten... Het grote verschil is dat Duitsland nog verkiezingen heeft. Ja, dat is waar. <laughs> en Rutte heeft ja. nog vier jaar de tijd om het nou. allemaal goed... We gaan tenslotte nog even naar een plan van Bernard Wientjes. Uh, uh, verscheen dit weekend in het uh, Financieel Dagblad. Wientjes, werkgeversorganisatie, VNO, NCW. Kort gezegd komt het erop neer. We hebben ongelooflijk veel miljarden. Of we de pensioenfondsen hebben 900 miljard in pot. Uh, waarom gebruiken we dat niet om wat te doen aan onze uh, hypotheekschuldenberg? Daar komt het kort op neer. Er wordt door de banken en de, uh, hypo en de hypotheek de pensioenfondsen serieus over gesproken. Het zou moeten leiden tot het oprichten van een, uh, een nationale hypotheekbank... waar de pensioenfondsen dan de schuldpapieren van kopen. Kortom, gebruik die 900 miljard daarvoor. Hendrik Meesman, topplan. Ja, wat mij betreft Alle alles, alles behalve. Oh. Alles behalve. Um, ik, ik heb de, de, even drie punten. Um, kijk, de reden dat meneer Wientjes dit voorstelt... is in de eerste plaats dat hij kredieten van de bankbalansen wil halen... ruimte wil creëren voor banken om meer krediet te gaan verstrekken. Ik denk dat die doelstelling op zich al verkeerd is. Ik denk niet dat we toe moeten naar een situatie dat we... Kredieten ergens anders neerzetten in een andere bank. Dus die blijven gewoon bestaan, maar in andere instantie. zodat de bestaande banken nog meer krediet kunnen verstrekken. Jij, jij ziet de het, schuld alleen maar oplopen. Precies. Bedoel je. Het grootste probleem, het fundamentele probleem. waar we op dit moment mee zitten, is de schuldenberg. We hebben enorme schulden opgebouwd. en die moeten afgebouwd gaan worden. En ik denk niet dat het verstandig is om die te gaan opbouwen. Het tweede is dat die. Kredietverlening van de banken aan de reële economie is nauwelijks afgenomen. Die is eigenlijk, als je de cijfers ziet over de afgelopen zelfs 30 jaar. is die heel constant ten opzichte van het percentage van de BP. Dus die blijft heel constant. Die is ook niet afgenomen, daar is niet echt een probleem. Het risico zit erin dat meng, op het meng moment. meng je erin hoor, Jan Maarten. Nee, maar nee, dat... hoor, ik er ik, ik, ik zit ja, even, okay. dus En het risico zit erin dat die kredietverstrekking vooral uh, gaat naar partijen die geld nodig hebben omdat ze in moeilijkheden zitten. meer dan partijen die het nodig hebben om te investeren. De grote bedrijven weten van, die zitten op enorme hoeveelheden geld die dat kunnen investeren als ze zouden willen, maar die willen het niet. Voor het midden- en kleinbedrijf is dat inderdaad moeilijker. Maar ik denk dat een ander plan wat eerder... door de Nederlandse Vereniging van Banken dan gelanceerd is... dat ze andere manieren van financiering zoeken. Voor het MKB. Dat dat, ja, voor het MKB. Ja. Dat dat een veel beter idee is. En dan gaan we een beetje richting Amerika, waar het ook niet alles gefinancierd wordt door de banken, maar dat je ook andere bronnen uh, um, uh, opzoekt. En nou, daar wordt nu ook twee. aan gewerkt. Alleen ja. dat zal wel even duren. Dus dat is één punt. punt. Twee. Dus nee, doel... dit was punt twee. Nou oh, komt punt drie. Um, het andere is dat... Um, wat, wat, wat willen ze? De, de pensioenfondsen zeggen we willen daar best in investeren. Die alleen als het de nationale hypotheekgarantie -hypotheek zijn. Dus de, zeg maar de hypotheek met staatsgarantie. Ja. Um, dat betekent dus die, die de zouden veilige hypotheek. Oh, de veilige hypotheken, Die zouden dus overgaan naar... Naar zo'n staatsbank en daar willen ze dan wel investeren. Wat betekent dat? Dat de, de risicovollere hypotheken achterblijven op de balans van de bank. Dus we maken de banken risicovoller. Dat gaat natuurlijk helemaal in tegen wat we alle andere dingen die we met de banken proberen te doen. Namelijk om die buffers te vergroten om ze veiliger te maken. Dus dat, dat, dat zit dat, dat met elkaar. Drie duidelijke punten tegen dat plan van Windjes. Ja, maar kun je maar op nog de kans geven. En dat, is dat, de, en dat heeft meer met langetermijnplanning. Uh, planning. Ik, ik denk dat we waar we naartoe moeten. En dat is ook een beetje het zien we nu met de eerste stappen die genomen worden bij het. Uh, het afschaffen of het verminderen van de hypotheekrenteaftrek. Waar we op lange termijn naartoe moeten, is die invloed van de overheid, de subsidiëring van de overheid op allerlei aspecten van de woning, woningmarkt, of nou de hypotheekrenteaftrek is, of de nationale hypotheekgarantie, of de huursubsidies, al die dingen, die moeten we langzamerhand gaan uitfaseren. En iets anders voor bedenken. Maar die, die, die, oh, die invloed van de overheid op die hele woningmarkt moeten we verminderen. En op deze manier gaan we het alleen maar verder institutionaliseren. Jan Maarten. Ja, daar ben ik het eigenlijk, eigenlijk wel mee eens. Vanuit de pensioenfondsen gezien, uh, die gaan dit natuurlijk alleen maar doen... als ze er meer rendement op kunnen, op kunnen maken dan op een andere uh, belegging tegen, tegen hetzelfde risico. Uh, dat zie je niet gebeuren? Dat zie ik alleen maar gebeuren als het inderdaad wordt gesubsidieerd door de, door de overheid. En dan creëer je de problemen waar, waar Hendrik inderdaad terecht op, uh, op wijst. Uh, uh, banken zitten er uh, niet echt op te wachten, want hypotheken zijn fantastische... Uh, dat, dat zijn fantastische schulden, althans hypotheekkredieten. Uh, want Nederlanders zullen tot de laatste snik hun hypotheek zijn afblijven, afblijven betalen. Voor de banken? Ja. Uh, Dus inderdaad, de enige die, uh, die hier roept, dat zijn, uh, dat zijn de ondernemers uh, die, die vinden dat ze te weinig krediet krijgen. Uh, dat zie je inderdaad nauwelijks terug in de, in de statistieken. Uh, maar je ziet inderdaad nu wel een interessant initiatief... afgelopen week van de beurs uh, om uh, gebundelde MKB-kredieten te noteren aan de beurs. Zodat mm -hmm. je rechtstreeks buiten de banken om mm -hmm. uh, kunt beleggen in, in krediet. Nou, dat is interessant. Dus jij uh, interessant zegt ook, er zijn andere industriek. wegen om het MKB van Die krediet te voorzien. Die zullen er vanzelf komen, omdat de banken inderdaad... als het nu al niet het geval is, zal het de komende jaren wel degelijk wat, wat afnemen. Omdat de, uh, de, eisen, de solvabiliteitseisen voor de banken zwaarder worden. Waardoor mm -hmm. ze de kredietverdeling inderdaad zullen moeten terug, terugbrengen. En dus jij dat... zegt ook, je kan een pensioenfonds uh, uh, helemaal niet dwingen... om te gaan investeren daar waar ze minder rendement hebben. Gewoon omdat ze uh, uit nationaal solidariteit. We zo. willen uiteindelijk ook dat uh, ons pensioen uh, zo sterk mogelijk is. En het is vervelend om over twintig jaar te horen, ja, uh, helaas geen pensioen meer, maar we hebben wel uh, de banken overeind, uh, overeind gehouden. Ja, dat is een boodschap die je moeilijk zou kunnen verkopen, denk ik. Goed. Ja, Maarten Slachter hoorde u als laatste. Heel erg hartelijk bedankt. En Hendrik Meesman ook bedankt. Dit was Klinkende Munt. Bovendien het einde van de villa, maar wij zijn er natuurlijk morgen weer. En zometeen, zoals u had kunnen verwachten, het Radio 1 Journaal, met Jusela Karasso. Goedemiddag. Onze verslaggevers die zijn weer op talloze plekken. Sander van Hoorn die is op het Tagierplein in Egypte. Dat staat weer vol met mensen en met tenten. Gio Lippens was bij het wielerberaad. De hele Nederlandse wielerwereld is bijeen om te praten... of ze het misschien toch iets kunnen bedenken om aan doping te doen... of tegen doping te doen. En we bellen met Athene om te horen hoe ze daar reageren... op de afspraken van vannacht.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 Toen de winkelier de twee overvallers naar buiten wilde werken, werd hij doodgeschoten. En in de Egyptische hoofdstad Cairo wordt opnieuw gedemonstreerd tegen president Morsi. Duizenden zijn de straat opgegaan, onder wie veel advocaten. Zij protesteren tegen het feit dat Morsi zijn besluiten voorlopig niet meer laat toetsen door rechters. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Aan bij de informatie op de A50 Europort Rotterdam, verknopend vaanplein 6 kilometer. En 18, Varsveld-Enschede is dicht in beide richtingen vanwege politieonderzoek. Het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag, extra tijd en extra geld voor Griekenland. Hoe reageren de Grieken op het akkoord met Brussel? We spreken met de Nederlandse in Athene en kijken naar de reacties op de beurzen. Politiek Den Haag debatteert ook over Griekenland. De oppositie reageert in het vragenuurtje. Je hoort haar verwijten als kiezersbedrog. En van de PVV een nieuwe bijnaam voor de premier, Marcos Rutels. De aanhoudende crisis is natuurlijk ook in Nederland voelbaar. Aandacht vanmiddag voor ontslagen bij Holland Casino. Daar moeten 450 mensen weg. Het personeel werd vanmiddag ingelicht en wij waren erbij. We kijken ook naar de slotkoers van de beurs in Shanghai. De belangrijkste beursindex van China Die eindigde onder de 2000 punten. Wat dat betekent, hoort u dit Radio 1 Journaal. En we zijn er tot half zeven vanavond. De Grieken die hebben weer even lucht. Nu ze ruim 43 miljard euro krijgen uit het eerder toegezegde leningenpakket. Griekenland krijgt bovendien langer de tijd om de lening terug te betalen... tegen lagere rentes. We gaan naar Griekenland om te horen hoe die beslissing daar is gevallen. De Nederlandse Danielle Keilholz woont in Athene. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Kijvels, hoe reageren de Grieken om u heen op deze extra hulp vanuit Brussel? Uh, de gewone Grieken reageren heel emotioneel en ook sceptisch. Ze vinden dat de premier hun belangen heeft verkwanseld in, in Brussel door met deze deal in te stemmen. Wat bedoelt u met de gewone Grieken? Uh, ja, niet uh, mensen in de politiek, economen, maar de mensen die je op straat spreekt. Ja, En waarom zijn ze zo emotioneel? Uh, nou, je moet je voorstellen, voor de gewone GIK is die lening iets heel fictiefs. Uh, het geld gaat namelijk grotendeels rechtstreeks naar de banken en daar merken de GIKken niet zoveel van. En waar ze wel wat van merken zijn de bijbehorende bezuinigingen. Want de Grieken weten ook wel dat er uh, aan deze lening... van meer dan 43 miljard euro ook een fors prijskaartje hangt. Uh, er zal nu alleen nog maar meer bezuinigd moeten gaan worden. En, en die bezuinigingen zullen de Grieken direct gaan voelen. En voelen ze dan al waar, uh, waar dat gaat gebeuren, deze gewone Grieken? Ja, het land kan natuurlijk al een hele tijd met sociale problemen als gevolg van de huidige bezuinigingen. Dus er zal nu nog meer worden gesneden in de salarissen, in de pensioenen en de sociale voorzieningen. Uh, op dit moment is de werkloosheid uh, op een dieptepunt. En ik las deze week ook een berichtje dat het aantal Griekse zelfmoorden vanaf 2009 met 39 is gestegen. Dus kortom, de Grieken hebben het echt zwaar en deze lening gaat daar voor hen niks aan veranderen. En daarvan is vastgesteld dat dat direct verband houdt met de economische crisis, die zelfmoorden? Ja, dat is in de periode tussen 2009 en 2011, die zelfmoorden. Dus ja, dat is aannemelijk. Ja, waar, waarom reageren ze boos als je kijkt naar, dan hebben ze misschien over een fictieve uh, leningen, maar wel leningen die nu tegen lagere rente uh, moeten worden terugbetaald? Ja, ik denk dat het zo technisch is dat de Grieken dat niet, die nuance niet maken. En het is zo'n emotionele kwestie voor ze. De Grieken, veel Grieken hebben heel veel verloren de afgelopen jaren. Dus zij zien het gewoon als, als nog een extra klap. Ja. Oké, okay, dus het gevoel op straat. Hoe zijn de reacties in de Griekse media en in de Griekse politiek? Die zijn wat meer gemengd. Uh, een deel is opgelucht. Ze zien het als een soort symbolische daad van Europa... om Griekenland binnen de euro te houden. Uh, de coalitie van premier Samaras is natuurlijk enthousiast... en ze zegt dat we echt het maximale eruit hebben gesleept. Maar overwegend zijn de geluiden die in de media hoort uh, toch wel sceptisch. Uh, bijvoorbeeld uh, Tsipras. Hij is de leider van de grote linkse oppositiepartij, Syriza. Hij is ook boos. Uh, hij noemt het een halfbakken deal en hij heeft het over een pleister... Op een grote wond. Dus, maar dit is gemengd. Ja, als je dat koppelt met het gevoel op de straat... dan heb ik niet het gevoel dat de Grieken... na vandaag iets wat positiever... zijn gaan nadenken over de Europese Unie. Nee, ik denk dat hun vertrouwen... echt uh, weer een nieuw dieptepunt heeft ge geraakt. Wat moet daarvoor dan gebeuren? Dat ze inderdaad misschien eens een keer... wat minder negatief zijn over Brussel? Uh, nou, dat, dat, uh, dat weet ik niet. Veel ver verandering in ieder geval. Maar wat die verandering dan is... dat, dat vraag ik de Grieken ook zelf. Dat weten ze niet. Nee blijft nee. even voortduren. Daniela Keilholz, Nederlandse in Athene. Dank u wel. Graag gedaan. Wat het achterhuis is voor Amsterdam, dat is de schuilzolder voor de Achterhoek. De schuilzolder is de plek waar verzetsheld Martin Lelieveld in de Tweede Wereldoorlog... joden en ook geallieerde piloten verborg. Een replica van deze zolder wordt nu door scholieren nagebouwd. Ja, nou draaien we Kan niet. Hier in Doetinchem wordt flink gezaagd, getimmerd en geboord. Je kunt aan de andere kant ongeveer zien hoe dat zit. Kun je er overheen kijken? Op de werkvloer is dan inmiddels ook het geraamte van de zolder ja? al zichtbaar. Oké, okay, eerst voorboren. Het gaat dus om de zolder van verzetsman Martin Lelieveld, een held hier in de Achterhoek, zegt Jean Kreunen van het Achterhoeks verzetsmuseum 1940-1945. Martin Lelieveld was een verzetsman en ook een timmerman in Lichtenvoorde en hij heeft de hele oorlog door eigenlijk diverse mensen geholpen met onderduikplekken en ook gezorgd dat die verderop opkwamen op permanente onderduikplekken, maar de zolder is als een soort doorsluishaven gebruikt zeg maar om mensen tijdelijk even uit het zicht te trekken en dan een goede plek ervoor te, te zoeken. En hij heeft daarmee heel voor risico genomen, ook de zorg voor die mensen op zich genomen om ze te voeden en alles. En dat was natuurlijk in die tijd van de oorlog, was dat uh, geen makkie. En uiteindelijk is hij verraden en is hij door de groene politie opgepakt. En uh, zijn broer kon nog net ontsnappen. En hij heeft het uh, moeten bekopen met zijn leven. Dat is een goede schuimte voor deze balk. Die mag je aan een andere balk zagen en zo kort mogelijk aan het eind. De scholieren vinden het een tof project. Ik persoonlijk vind het wel heel leuk, want er zit wel een heel mooi verhaal achter eigenlijk. Hoe dat zeg maar... Uh... Zo'n uh, zo verzetsheld is zeg maar als het ware de ware vorm van het dak gewoon gekopieerd heeft dat iemand de achtergrond kon schuilen. En dat vind je niet al gewoon. Hoe iemand dat kan verzinnen. Ze zijn op de originele zolder geweest in Lichtenvoorde om de maten op te meten. Het is uh, ja, iets unieks. kom je nooit meer tegen. En uh, ja, iedere keer uh, als het... Uh, als mensen daar naar kijken, dan hebben ze zoiets van zo, zo was het echt. En dan kun je dan zeggen, ja, daar heb ik al meegewerkt. Had je niet verwacht toen je hier begon dat je, dat je ooit zoiets zou gaan maken? Nee, dat had ik zeker niet verwacht. En zeker uh, toen we alles gingen inmeten, toen... Uh... Was dat uh, niet, had ik zoiets van ja, het komt toch niet van de grond en het uh, zal allemaal. Ja, uiteindelijk is het toch zover gekomen. Ja. Thomas, de begeleider vanuit de opleiding, is blij met het project. Robert, je hebt je een uh, akkerboommachine. Want door de crisis is het lastig om stageplekken te vinden. En nu zijn de scholieren tenminste bezig met iets. Tweeledig, uh, ze kunnen uh, hun skills uh, uitbouwen, hè. ze kunnen uh, hun vaardigheden qua timmeren doen. Tempo en uh, een stukje motivatie geschiedenis. Want uiteindelijk is het wel een heel bijzonder project. We hebben het anne frank -huis. en in de Achterhoek hebben we dus het Martin leleveld project Het Achterhuis van de Achterhoek. Precies, ja, ja. Het is de bedoeling dat de replica van de zolder straks in het museum te zien is. Ja, dat zou ik wel willen zien natuurlijk, ja. Nee, dat zou ik ook wel willen zien, ja. Dat lijkt me wel leuk. Had je misschien niet verwacht toen je hier naartoe ging dat jij iets zou gaan maken voor in het museum? Nee, dat klopt. Nee, dat ik niet meer zeker niet verwacht, nee. nee. Dat maakt het extra leuk. Ja, dat zeker, ja. Een leuk en een mooi project dus voor de bouwleerlingen. Martijn van der Zander sprak met ze. Patiëntenplatform Zorg Belang Zuid-Holland heeft een meldpunt geopend... voor cardiologiepatiënten van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. De afdeling cardiologie van dit ziekenhuis is door de inspectie van de gezondheidszorg gesloten kort geleden. Robert Boersma is directeur van Zorg Belang Zuid-Holland. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat is de reden dat u vervolgens dit meldpunt heeft geopend? Uh, de belangrijkste reden is eigenlijk dat wij uh, eerst even hebben aangekeken hoe de informatievoorziening vanuit het ziekenhuis uh, naar de patiënten ook is. Uh, nou, wij merken dat dat voor het ziekenhuis heel erg ingewikkeld is en dat daar toch wel allerlei uh, verschillende signalen uitkomen. En anders uh, uh, vanuit andere bronnen ook. Um, en wat zijn die verschillende signalen dan? Uh, nou, we hebben het idee dat het ziekenhuis toch heel anders communiceert over wat er uh, gebeurd is. en de stand van zaken uh, dan bijvoorbeeld blijkt uit de berichten van de inspectie. Namelijk? Uh, dus de, het, het, het ziekenhuis zegt van joh, we hebben in goed overleg besloten dat de cardiologen een time-out nemen. Terwijl de inspectie zegt van nee, hey, uh, wij hebben echt een bevel moeten uitvaardigen waarop de afdeling per direct gesloten moest worden, omdat er sprake is van een zeer ernstige situatie. En daar willen patiënten natuurlijk van weten waar ze aan toe zijn, wat er gebeurd is. Precies, dat zorgt voor onduidelijkheid bij patiënten. Uh, nou, Wij zijn een onafhankelijk patiëntenplatform, wij zijn ook in gesprek met het ziekenhuis overigens, dus dat laat dat niet onvermeld blijven. Uh, en uh, wij vinden het van belang dat patiënten ook gewoon bij een onafhankelijke partij terecht kunnen... met hun vragen, met hun, met hun klachten, met, uh, met hun zorgen. En als u het dan over de vragen heeft, hè, weet u daar dan het, het antwoord wel op? Want u, u werkt niet in het ziekenhuis, uh, u praat wel met ze, maar, maar zijn ze volledig open? Vertellen ze u alles wat u weer door kan geven aan patiënten? Nee, wij kunnen, niet, wij kunnen patiënten ook niet altijd alle informatie geven. Het is erg afhankelijk van de vragen waar, waar mensen mee zitten... Uh, hè, maar wij kunnen ze wel heel goed de weg wijzen. Dat is ook een uh, deel van ons, uh, ons structurele werk wat wij doen. Mensen met vragen en klachten over de zorg, die kunnen altijd bij zorgbelang terecht. Wij kunnen ze dan altijd de weg wijzen waar ze terecht kunnen. En in deze situatie is het voor ons aan één kant van belang om mensen uh, de weg te wijzen. Hè. Waar kun je terecht met je vraag? Uh, hoe kun je geholpen worden? Is dat een vraag over een lopende behandeling? Uh, kan ik terecht bij een ander ziekenhuis? Is het een vraag over iets wat in het verleden gebeurd is? Hoe moet ik daarmee omgaan? Maar ook, uh, ook de situaties uh, die erachter wegkomen. Uh, een collectief signaal wat wij dan vervolgens in gesprekken met het ziekenhuis... maar ook met ziekenhuizen in de regio en eventueel verzekeraars... of de inspectie op kunnen pakken. Want u had het net al... over vragen, maar ook over klachten. Ko komen ja. er al bij u klachten binnen over het ziekenhuis? Dat heeft ons ook een beetje verbaasd. Dat was ook wel een reden waarom we gezegd hebben... Van nou, we willen toch ook een, een, een meldpunt openen om te, om te horen wat er speelt bij de mensen. We hadden van het ziekenhuis zelf ook begrepen... dat het bij hun ook niet stormloopt met mensen die bellen met vragen en klachten. Uh, terwijl er natuurlijk nog heel ingrijpende dingen aan de hand zijn. Terwijl wij van de Stichting Hartpatiënten Nederland uh, hebben begrepen... dat daar weer wel uh, veel vragen zijn binnengekomen en, en ook wel opmerkingen. Ja, dat klopt, dat klopt. Daar hebben wij niet precies het overzicht over... van wat er bij, uh, bij hun binnenkomt. Uh, wij signaleren wel dat zij natuurlijk... Uh, uh, ver weg zitten vanaf de situatie in het, uh, uh, in, in, in het Zuid-Hollandse. Uh, en wij natuurlijk uh, ja, ook graag uh, van de patiënten zelf de verhalen horen. Uh, hè, wat leeft er nou? Wat speelt er nou? Uh, waar moeten partijen rekening mee houden? En hoe kunnen wij ook uh, ja, vanuit het patiëntenperspectief bijdragen aan uh, verbetering van de situatie? Ja, en, en bent u er ook op uit om, om de informatievoorziening in het ziekenhuis ook te verbeteren? Want u neemt nu dat werk voor een deel over... maar gaat er ook nog iets gebeuren dat die communicatie beter wordt? Want, want zoals ik u begrijp, uh, loopt dat niet vlekkeloos. Nou, wij nemen, wij nemen natuurlijk niet de communicatie over van het ziekenhuis. Hè. Dus het ziekenhuis is zelf verantwoordelijk voor haar eigen communicatie. En wij vinden ook dat het ziekenhuis uh, moet zorgen... voor een goede en, en transparante informatievoorziening voor patiënten. Uh, tegelijkertijd weten we dat dat voor het ziekenhuis... in deze situatie uh, heel erg ingewikkeld is... Um, en, en ja, willen wij ook uh, daarom wel heel graag horen... wat voor dingen de het bij de patiënt... om ook een beeld te krijgen hoe het ziekenhuis daarmee omgaat... in de praktijk naar de mensen zelf toe. En vandaar dus uh, dit, dit meldpunt. En u ja. geeft dat weer door aan het ziekenhuis. Robert Boersma, dank u wel. De directeur van Zorgplan Zuid-Holland. Voor het eerst in vier jaar zakte de belangrijkste beurs van China... onder de 2000 punten. Waarom dat bericht voor opschudding zorgde in de financiële wereld... dat horen we straks... Kees kwaks loopt u door de avondspits heen. Goedemiddag, Kees. Goedemiddag, Lucilla. Nou, voorlopig gaat het nog goed bij deze dinsdagavondspits. Er staat niet al te veel, kilometer of 70. Dat is wel eens meer op een dinsdagavond. Twee opvallende zaken. De eerste is de A58, Vlissingen richting Breda. Er staat een vrachtauto stil bij de Afrit wouwse plantage. Er staat op de rechter rijstrook. De vierde daarachter, die groeit nu snel. Vanaf Hoge Heide is dat nu 9 kilometer. De N18 is dicht vanaf Varsenvel tot aan Enschede. In beide richtingen tussen Groenlo en Groenlo Centrum. Dat heeft te maken met de politie. Onderzoek. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Bijna kwart voor vijf en met Willemijn Hoeberg. Goedemiddag Willemijn. Goedemiddag. Het is best, voor, best een zachte dag, uh, althans voor ons gevoel. Uh, klopt dat een beetje met alle grafieken, en alle radarbeelden die jij op zo'n middag voor je ziet? Ja, absoluut. Nou ja, echt zacht. Het is in ieder geval normaal voor de tijd uh, van het jaar. In Limburg misschien wel wat zachter, want daar werd het 10 uh, graden Oeh. vandaag nog. En ja, de bewolking overheerste wel. En af en toe viel er wat lichte regen, maar het was naar mijn idee een hele aardige dag verder nog. Goed, hebben we het toch goed genoeg gevoeld. Precies. Waar we het met jou vooral even over willen hebben, is de wind, want die ja. bepaalt het weerbeeld van de komende dagen begrijpen we vertel. Ja, vooral de richting van de wind. Vanavond en vannacht gaat de wind eigenlijk vrijwel wegvallen. Betekent trouwens dat ook wel wat mistbanken zouden kunnen ontstaan, landinwaarts. En morgen overdag gaat de wind weer toenemen. Maar het belangrijkste daaraan is dat de wind dan 180 graden gedraaid is. Het komt op dit moment uit de zuidelijke richting... en vanaf morgen dan uit de noordelijke richting. En dat maakt wel echt verschil uit. En we hebben begrepen dat het ook koud wordt. En hier en daar hoor ik al praten over sneeuw later deze week. Of in het weekend zelfs. Ja, het, dus nou, snijdt die, dat hout? Ja, ja dat, dat snijdt zeker wel wat hout. Als eerste die temperatuur, doordat die wind nu uit het noorden komt... brengt het als het ware pakketjes koude lucht vanaf de Noordpool... langzamerhand onze kant op. Dat gaan we dus aan de grond merken... Maar ook in de bovenlucht gaat de temperatuur flink dalen. En dan voor die sneeuw is er van belang... er gaat een kleine depressie, een kleine storing ontstaan... in de buurt van Scandinavië. En het is van belang hoe die precies over Nederland gaat trekken... of dat bij ons uiteindelijk een tik sneeuw op gaat leveren... Of niet, dat maar weet dat je is nog dat een weet beetje nog niet. Maar nee, Wanneer weet je dat dan? Hoe, hoe weet je dat zeker dat het inderdaad deze kant op komt? Dat is een kwestie van tijd, hoe dichter je bij het weekend zit ja, meer? Ja, hè? uiteraard. Ja, ja, op dit moment zwabberen de modellen de ene run nog de ene kant op... en de andere run de andere kant op. En zwabberen? Dat, ja, ah, en, en heb je het dan over een, een sneeuwvlokje of over een pak sneeuw? Nee, ik heb het niet. Zoals nu in de Alpen valt er bijvoorbeeld heel veel. Tot donderdagavond in het zuiden van Zwitserland... kan er ruim bijna twee meter vallen. Ruim, ruim anderhalve meter gaat er vallen. In Nederland niet. Dat is niet het geval. Dat gaat echt niet gebeuren. Dat echt gewoon kleine hoeveelheden. Maar het zou wel glad kunnen, kunnen opleven op de weg. Dat, Dat is wel een aandachtspunt. onthouden we. Precies. Per noi non solo di nome, non più due, ma mille persone. Il capire, la stessa canzone ci fa stare insieme, abbracciati, inseguire i ripi del cuore, anche quando. Aspettarsi per poi ripartire, ci tiene insieme, abbracciami. Cazzo, and del mondo ci fa stare insieme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 De belangrijkste beursindex van China, de Shanghai Composite, is onder de 2000 punten terechtgekomen. Dat is voor het eerst in vier jaar tijd dat dat gebeurd is. En daarom praten we met Rien Segers, hoogleraar Aziatische Bedrijfscultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. We horen altijd veel over de Dow Jones natuurlijk, de AEX, soms over de Nikkei of de DAX. Alleen die Shanghai Composite, daar horen we bijna nooit iets over. Waarom is dat? Dat is omdat we een klein beetje te sterk gericht zijn nog op, uh, op Amerika. En uh, wat minder op, uh, op China, wat, wat incorrect is. Maar goed, het duurt natuurlijk een tijdje... voordat je je instelling een klein beetje veranderd hebt. En gelukkig... Uh, bij een ongeluk, geluk bij een ongeluk, is het niet zo dat iedereen nu gaat focussen. Hé, hey, wat is dat nu? Plotseling onder de 2000. En, en zo doen wij dat ook. Dus uh, de ja. gelegenheid nu om ons eens wat meer daarover te vertellen. Want, want u zegt het is wel belangrijk dat wij uh, die, die Shanghai beurs beter leren kennen. Wat daar allemaal gebeurt. Het is buitengewoon belangrijk omdat de Shanghai beurs is de thermometer van uh, economisch China. Dus uh, gaat hij naar boven, stijgt hij hard, dan gaat het goed. Stijgt hij, uh, gaat hij naar beneden, dan gaat het dus buitengewoon slecht. En hier is dan, dit is natuurlijk logisch... maar hier is nog iets anders aan de hand. Omdat nu voor het eerst sinds tijden de beurs gezakt is... de Shanghai Stock Exchange Composite Index, zoals hij officieel heet... onder de 2000 punten. En dan kun je zeggen, nou goed, wat stelt er nou voor? Maar dat was de magische grens, met name voor de Chinese regering... Uh, om dat niet te laten gebeuren. Als u weet dat hij uh, een half jaar geleden... ...in mei stond hij op 2500, bijna op 2500. Dan heeft hij dus een half jaar tijd, heeft hij 20% van de waarde verloren. Dat is dus gigantisch en het is een composite-index te zeggen. Dus dat het een selectie is, een representatieve selectie is... ...van alle Chinese bedrijven. Dus het zegt wel iets over het vertrouwen in de economie... en in, ...in het bedrijfsleven in China. Maar een Chinese regering kan toch zomaar niet zo... ...dat de beurshandel zo beïnvloeden dat hij nooit onder die 2000 punten komt? Ja, dat is dus het grote probleem. Hartstikke interessant onderzoek zou je daar kunnen doen. Ik heb geen harde bewijzen, maar... Ik heb wel eh, vermoedens, maar niet meer dan dat. Je moet het natuurlijk kunnen bewijzen. Maar de Chinese regering heeft er alles aan gedaan om dat eh, te kunnen voorkomen. En ik weet niet precies welke maatregelen getroffen zijn. Mochten er maatregelen getroffen zijn, dan zijn ze contraproductief geweest. Omdat het mm. gewoon keihard naar beneden is gegaan. Maar ze me toch nieuwsgierig naar die vermoedens die u hebt? Ja... Eh, u moet zich zo voorstellen, en dat weten de meeste mensen natuurlijk ook wel... dat China is een top-down geleide maatschappij. Daar gaat het dus van hoog naar laag, daar heeft de regering. En als je verder afzakt de, de, de board van een bedrijf natuurlijk alles in de, in de melk te brokkelen... CEO's zijn vaak ook zetbazen van de partij... en hebben dus een hele korte lijn naar de regering in Peking. En, en dat het nu toch onder die, die 2000 is uh, gezakt, dat komt... u zei consumentenvertrouwen is laag, waar komt het nog meer door? Nou ja, het komt door die tweeslag die China eigenlijk altijd maakt. Dat is aan de ene kant is de export naar Europa en naar de Verenigde Staten... natuurlijk gigantisch verminderd om, om bekende redenen. Maar aan de andere kant, eh, het geluk dat China altijd had... als het eh, wat, de export zat, eh, wat de export betreft eh, niet zo goed eh, liep... hadden ze altijd nog die gigantische thuismarkt nog van 1,3 miljard mensen... waarvan al 300 miljoen eh, zeg maar rijk tussen aanhangs- en sluittekens zijn. Maar ook die thuismarkt die is ingezakt... omdat het consumentenvertrouwen eh, eh, gewoon weg is aan de ene kant omdat er veel minder werk te doen is voor eh, westerse bedrijven. In plaats van de opdracht van maak een miljoen keyboards, nou maak er nu maar 500.000, nou, dat scheelt even wat. Eh, en dat impliceert dat er dus minder eh, arbeid is, dat er minder arbeidsplaatsen zijn en dat de lonen eh, niet meer omhoog gaan maar dat die eh, op hetzelfde niveau blijven of soms zelfs dalen. En daar bovenop komt nog de huizenbubbel... waarvan een aantal mensen zeggen, als specialisten zeggen... die is voorbij, maar daar ben ik nog niet zo van overtuigd. Nee. Dus dat is ook een buitengewone gevaarlijke situatie. En uh, uh, dankzij die graadmeter, dus die beurs in Shanghai... heeft u dit verhaal kunnen vertellen en zijn wij weer een hm. stuk wijzer. Dank u wel, meneer Zegers. Graag gedaan. Vanuit Groningen. En ik wens u een goede middag. Vergeet hem nooit meer, de Shanghai Composite. Veelvuldigend nieuws ongetwijfeld de komende tijd. Na vijf uur gaan we het hebben over uh, Griekenland... want er is uitgebreid over gesproken in Den Haag. En we gaan naar Sander van Horen. want die staat op een plein... dat u vast wel bij naam kent, het Tahrirplein in Cairo.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 Dit is Radio 1.